en profetie en Israël. En deze aflevering gaat over wie Israël zegent, zal gezegend worden. Hartelijk welkom Jan. Dank je. Uh, wie Israël zegent, zal gezegend worden. Of zoals de Bijbel zegt, ik zal zegenen wie u zegent. Hoe moeten we dat zien? Ja, dat is een heel belangrijk onderwerp. We komen hier aan een hele belangrijke stelling... Ja. Een geestelijke wetmatigheid. Ja, we hebben het in de vorige aflevering al een paar keer genoemd hier en daar. Ja, ja. Maar we gaan er nu wat dieper op in. Ja. Van, wat is nou de betekenis van het zegenen van Israël? Ja, we moeten eerst even kijken naar een belangrijke tekst ja. uit de Bijbel. Leviticus 26 is uh, een verschrikkelijk hoofdstuk, Een zwaar hoofdstuk. Ja. Een hoofdstuk waarin Israël verteld wordt... Dat als ze gehoorzaam zijn, ze gezegend worden, dat is mooi. Mm -hmm. Maar als ze niet gehoorzaam zijn, dat er allerlei verschrikkelijke dingen gaan gebeuren. Ja, zegen en vloek. Ja, de zegen en de vloek staat erboven. Uw land zal een woestenij zijn, uw steden een puinhoop, enzovoort. Mm -hmm. en alles wat in Leviticus 26 staat, dat is al vervuld. Ja. Maar dan komen ze in de ballingschap. En dan lees ik in vers 44, en dat staat ook op het scherm. Maar ook zelfs wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, dat is het land van de ballingschap, ja. als ze daar zijn, versmaat ik hen niet en heb ik geen afkeer van hen, zodat ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen zou verbreken. De, wolk, de volkeren en kerken hebben Israël altijd versmaat. Ja. Je kent het wel, allerlei uitdrukkingen die we mm -hmm. nog steeds hebben. Een jodenstreek. Ja. Uh, en nog veel meer van dergelijke uitdrukkingen die zeer laatdunkend over het Joodse volk zijn. Ja. Die hebben hen versmaad. Op dezelfde manier wordt Israël nu versmaad. Ja. Israël is in deze tijd, hoewel het een democratie is, hoewel zoveel mogelijk aan de Palestijnse rechten voldaan wordt, die muur die wordt nu weer verplaatst enzovoorts, en, en wordt Israël als een van de meest. Gevaarlijke en, en slechte landen van de wereld gezien. Ja. Nog gevaarlijker dan Noord-Korea en nog gevaarlijker dan, uh, dan bijvoorbeeld Iran. Ja. Dus de volkeren versmaadden Israël. Uh, en in de ballingschap hebben de kerken en, en, en de, de, de mensen de Joden versmaad en veracht. Ja. Maar er staat hier: ik versmaad en niet, zegt God. Ja. Want wat was dan de rol van, van, van de Joden zeg maar, in de periode na Christus tot, tot 2000? Nou, tot 1890 zal ik maar zeggen. Tot, tot voor de tijd dat ze terugkwamen. Dat ze ja. Nou, de, Israël die heeft natuurlijk een heleboel rollen gehad. God had geen afkeer van hen. Maar, en God wilde hen niet vernietigen, staat hier ook nog. Mm -hmm. Maar de, de antisemieten wilden het Joodse volk vernietigen. Maar dat kwam niet van God. Hitler kwam niet van God. En de holocaust kwam niet van God. Want God wilde hen niet vernietigen. En God blijft denken aan hun En Dat is ja. nu gebeurd. Wat was de rol... Het eerste wat Israël gedaan heeft, is altijd blijven getuigen van de eenheid van God. Ja. Uh, het schema, dat is de grote geloofsbeleidenis van het Joodse volk. Hoor Israël, de Heerde is uw God, de ja. Heerde is één. Ja. Dat is het eerste. Ten tweede, <coughs> dat ze altijd zijn blijven bestaan als Joods volk... Mm -hmm. dat is een getuige dat God een trouwe God is. Ja. Als God Israël verworpen had... Dan kan hij ook ons wel vergeten. Kunnen wij het ook wel vergeten? Ja, dat is zo. Ja, maar God is een trouwe God en hij blijft de God van Israël. Maar een van de meest interessante dingen waar jij net al op doelde is... dat Israël nog steeds en altijd geweest is een toetssteen voor Gods zegen. Ja, ook ook, ook uh, is zeg maar uh, anno uh, 2000? Ook nu nog. Ook nu Kijk, Er zeggen veel kijkers, en hebben ze nog gelijk ook... Jezus is toch de toetssteen? is ook zo. Ja. De Heer Jezus is de toetsteen voor ons eeuwige heil. Mm -hmm. is de toetsteen van alle zegen, voor alle zegen. Ja. Allen die op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen, staat er geschreven. Maar voor de volken geldt weer iets anders. Voor de volken geldt dat Israël de toetsteen voor Gods zegen is. Zelf. Dus er is een verschil tussen personen, en ja. En een, en een natie, een, en een volk. Natie en een volk. God is ook bezig met volkeren ja. en God is bezig met individuen. Ja. En zo is de kerk, de gemeente, hoort zijn het zout der aarde. Ja. De heer Jezus zegt tegen ons, gij zijt het zout der aarde. Als de kerk in Nederland nog een beetje levendig is, dan is die kerk zout voor God. Dan is de Nederlandse samenleving nog een klein beetje smakelijk voor God. Ja. Het zout geeft smaak ergens aan. En zout is bederfwerend. Maar ja, dat bederfwerende karakter... Dus naarmate, naarmate uh, de, de kerk, de gemeente, de, de christenen die taak beter vervullen, zie je minder wetteloosheid. Zie je minder wetteloosheid, dat is een duidelijke zaak. Ja, dat is duidelijk. Maar voor de volken is Israël de toetsteen voor Gods zegen. En dat zien we heel duidelijk in het in, in, in begin bij Abraham. En daar zegt God, ik zal zegenen wie u zegent, ja. en vervloekt, wie u vervloekt. En dat dat zijn zegt, er praktijkvoorbeelden van? Ja, een heleboel. Ja. Maar die tekst die staat nog in de Bijbel nog heel duidelijker. Bijvoorbeeld in Genesis 27, vers 29, daar zegt Jacob, wordt gezegend door Isaac, en dan zegt Isaac tegen Jacob, ik zal zegenen wie u zegent, en vervloekt wie u vervloekt. Daar wordt de zegen van Abraham via Isaac op Jacob, op Israël overgelegd. Ja. En nog sterker is het, in nummer 24 vers 9, in nummerie 24 vers 9, daar treedt die heidenprofeet op. Misschien ken je die naam Biliam. Biliam, is een ezel. Ja, met zijn ezel, ja, de, ja. de sprekende ezel. Ja. Ja, die ezel is intelligenter dan de meeste mensen, want die bracht nog de woorden van God over die ezel. Ja. Maar goed, die nummer 24 vers 9 ziet... Die Biliam ziet dat hele volk Israël daar in de vlakte liggen. En hij zegt, gezegend wie u zegent en wie u vervloekt, vervloekt. Dus dat is een, een wet. Ja. En dat zien we in de he hele Bijbelse geschiedenis. Volken die achter Israël staan, die worden gezegend. En volken die Israël zich tegen verzetten, worden gestraft. Maar vo voorwiel? Uit de Bijbelse geschiedenis? Of in de... Gewoon. Uh, Oké. Okay. Die, die uh, ons bekend voorkomen. Oké. Okay. Ik heb In een boek heb ik er een, een hele serie er, uh, beschreven. Mag, mag ik heel even? Ja, ik, ja, ja. Even het boek aan de camera laten zien. Dit is het boek uh, wat Jan geschreven heeft. Israël, onze oudere broeder. Je hebt meer boeken geschreven overigens. Uh, want we, hebben, we doen het niet zo vaak, uh, maar het is misschien toch goed om even te doen. Om Sions wil niet zwijgen. En je hebt er daar nog een. En dat is een bijbelstudie, heel deel. Met Israël op weg naar de eindtijd. Dus uh, zeer aan te bevelen. Ik begreep dat uh, deze bijna verkocht is, helemaal. De tweede druk is bijna uitverkocht. De tweede, verkocht, tweede ja. druk, ja, dus, ja. wie weet komt er een nieuwe. Maar jij wilde uit ja. dit boek wat voorbeelden geven. Ja, ik uh, hoofdstuk 17 heb ik daar een vakantie aan besteed. om daar een historische studie over te maken. Kijk eens aan, dus jij werkt gewoon in je vakantie? <lacht> Toen ik nog leraar was, ja. Maar een aangenaam werk was dat. Een zeer aangenaam werk. Ja. Leraar zijn trouwens ook hoor, ik heb dat met plezier gedaan. Ja, ja. Maar toen heb ik dat aan een uh, geschiedenisleraar laten zien op een school. Mm -hmm. En die zegt, verdraad Jan, dat is nog waar ook. Het, het klopt allemaal precies. Nou, in de eerste plaats zien we, nou er zijn zoveel voorbeelden, in het Romeinse Rijk. Ja. Er waren keizers die Israël goed gezind waren, het Joodse mm -hmm. volk. En die werden gezegend. Een ja. zekere Theodoric mm -hmm. de Grote. En, en er staat in de geschiedenisboeken: in zijn tijd was de vrede zo groot dat de mensen geen slot hoefden te hebben op hun deuren. Oké. Okay. En dat is heel vaak. Nou, neem nou bijvoorbeeld in, in Spanje. Ja. En dat was uh, op een gegeven moment. Uh, de, de christenheid vervolgde de Joden daar nog erg. En dat was heel naar in Spanje. Dat was omstreeks 500 of zo, uh, 600 in de middeleeuwen. Ja. En toen kwam als straf, kwam in 711 de islamieten, de Berbers, de, de Mohamedanen, die kwamen in dat land. En die veroverden Spanje. En op een gegeven moment. Uh, gingen ze aardig vriendelijk met de Joden om. En er kwam een grote zegen, een soort Gouden Eeuw over Spanje. En dat duurde een aantal eeuwen. Ja. Totdat de katholieke kerk daar weer de baas werd. Ja. En in 1492 werden alle Joden uit Spanje verjaagd. En in 1496 werden ze uit, uh, uit, Polen, uit, uit Portugal verjaagd. Ja. En weg was het Spaanse Wereldrijk. Nou, en nog een voorbeeld, een heel werkwaardig voorbeeld. Dat was Turkije. Toen de Joden uit Spanje verjaagd werden, kregen ze onder andere toevlucht in Turkije. Okay. En de, de, de, de Pasha of, of weet ik veel wat, de, de, de Mohamedaanse baas, ja. die zei: de koning van Spanje is een grote stommer. Want die jaagde Joden land en dan komen ze bij ons en dan krijgen wij de zegen. Oh, die had je ja, ja. slim begrepen. Je had dat goed begrepen, ja. dat was het Islamit. Ja, ja. En, en, en, en toen is het, het Turkse wereld, want Turkije, die heeft, dat weet je waarschijnlijk, die heeft het bijna het hele Midden-Oosten uh, uh, bereikt. En waar ja. waren ze de baas over. Ja. Over Egypte en over Jordanië wat het allemaal, en over Syrië en, ja. en al die landen. Die vielen onder het, het, het Turkse Rijk, ja. het Ottomaanse Rijk. Wat is er toen gebeurd? Dus eigenlijk waar wij het in de vorige aflevering over hadden, hoe het kan zijn dat Iran, eh, zeg maar met een koning Kores en, en dergelijke, eh, Darius hadden we het over, eh, eerst het vriendje van Israël waren en toen ook zegen ondervonden en daarna vijand ge, geworden zijn, dat zie je eigenlijk ook met Spanje gebeuren. Dat zie je met Spanje en dat zag je ook met Turkije, ja. want toen Herzl, uh, je weet wel, dat is die ja. man die het zionisme begonnen is. Ja. Ja. In 1800 zo, eind van de, aan ja. de 19e eeuw, 1800 zoveel. Die is toen naar de Turkse baas gegaan. En die heeft gevraagd: Mogen wij uh, Palestina hebben? Maar die heeft nee gezegd. Ja. En toen is langzamerhand is dat Turkse Rijk is, uh, achteruit gegaan. En toen is dat uh, opgevreten. Ja. Door de Engelsen en de Fransen. En de Engelsen werden de baas over de toenmalige Palestina. En de Fransen over Syrië en ja. Libanon en zo. Zo is dat gegaan. Zijn er nog voorbeelden van andere landen? Nou, twee zal ik er nog noemen, als het mag. Ja. Het eerste voorbeeld is Engeland. In Engeland waren de Joden, ik meen in 1200 zoveel, waren uit Engeland verbannen. Er was geen Jood die er zat. Want in Nederland waren ze gastvrij ontvangen. Ja. Toen heeft de Nederlandse rabbijn die heeft een briefje geschreven naar Oliver Cromwell. Dat was toen de Lord Protector, de baas van Engeland. Ja. En die Olivier Cromwell, dat was een Puritein. Dat was dus een protestant, een evangelisch christen. Mm -hmm. En die heeft geschreven: Mogen wij Joden alstublieft weer in het land? En die Puriteinen waren de eerste na de hervorming die weer visie op Israël kregen. Okay. op het Joodse volk. Mm. Dus Cromwell ook. En die zei: Nou kom er maar in, jullie zijn Gods volk. Leuk dat jullie er zijn. Dus toen stroomden de Joden weer Engeland binnen. En Engeland, dat werd een machtig land onder Cromwell. Ja. Wat gebeurde er toen, toen Cromwell uh, stierf, toen uh, werden zijn zonen die volgden hem niet op. Toen kwam er weer een Romeinse koning. Jacobus heette die, geloof ik. En die Romeinse koning die was ook fel anti-Joods. En, en die was nogal een tyran. Toen hebben de Engelsen hebben een briefje geschreven naar Prins Willem van Oranje in Nederland. Ja. En die zegt: Kom alsjeblieft ons verlossen van, van, van die Romeinse koning, want wij, wij willen weer een gewoon normaal land zijn. Uh. Ja, precies. En, maar toen Willem van Oranje, die heeft toen 1 miljoen gulden, dat was toen een ongelooflijk bedrag. Ja, gebruik, dat, moet, dat moet Heeft hij gekregen Godre. of geleend, dat weet ik niet meer, van de Nederlandse Joden. En die is toen met een leger is die, uh, naar Engeland gegaan. Dus de Nederlandse Joden hebben... Uh, Engeland bevrijd. De, de Prins Willem van Oranje gefinancierd. Om een leger. Om een leger op de peen te zetten en dat te gebruiken tegen Engeland. Tegen Engeland, ja. Nou, die, heeft dat heeft toen, hij gewonnen. die heeft toen gewonnen ja. en daar zijn nog steeds van in Ierland, die marsen, weet je wel, ja, ja. die komen daar vandaan. Ja, precies. En toen ja. is die prins Willem is koning van Engeland geworden, William III. En die heeft de joden enorm bevoordeeld. Ja. En toen is Engeland onmiddellijk een wereldmacht geworden. Een van de grootste wereldmachten die ooit bestaan heeft, is Engeland geworden. Ja. Wat, wat heeft dat voor gevolgen gehad dan voor Nederland en het Nederlandse koningshuis? Dat, dat weet ik niet. Dat weet, je niet. dat weet ik niet. Dat want, moet ik nog eens een keer nagaan. Interessant onderzoek. Ja, het zou interessant zijn om te horen hoe ons Nederlandse Koningshuis uh, daar baat bij heeft gehad. Als we die, uh, die, ja, zege, ja. die zegeregel doortrekken, ja, ja, ja, ja, ja, dan ja. zou dus vanuit Willem van Oranje, die daar uh, samen heeft gewerkt met de Joden. Uh, ja, ja, zou, ja. ...zou daar een zegen van uit moeten ja, in de ik, volgende geslachten. Je, je vraagt te veel. Nee, ja, maar ja, ik weet het niet. Maar dan moet je de, deze vakantie voor gebruiken. <laughs> ah, die is voorbij, die vakantie. Ja, dat is waar. Maar wat is er ja. toen gebeurd? Toen is Engeland een wereldmacht geworden... ...en toen Engeland op de top van zijn wereldmacht kwam... ...hadden ze uh, Palestina veroverd. En hebben ze toen Palestina... ...via de Balfour Declaration in ja. 1917... ...beloofd aan het Joodse volk. Ja. En... Toen is Engeland en daarna, in 19 zoveel weet ik, een paar jaar daarna, heeft de toenmalige Verenigde Naties, de volkenbond, dat bekrachtigd. Ja. Toen is dat internationaal wet geworden. Hadden ze dat maar nooit gedaan, zullen ze nu zeggen. Ja, nou daar hebben ze nu spijt van het. <laughs> maar Engeland die heeft ja. toen onmiddellijk daarna heeft die zijn belofte aan Israël uh, niet gestand gedaan. Mm -hmm. En heeft toen het grootste gedeelte van wat ze aan Israël beloofd hadden, aan Jordanië gegeven. Ja. Dus die Arabieren hebben al een hele staat gekregen. Ja. Nou, dat is Jordanië, is al een Palestijnse staat in feite. Ja. Nou, sinds die tijd is Engeland steeds meer hebben ze de kant gekozen van de olie-Arabieren. Ze hebben gekozen ja, voor ja. geld en macht en niet voor wat rechtvaardig is en wat God vraagt. Ja. Dus toen is dat de Tweede Wereldoorlog ertussen gekomen. En toen op een Hoe gegeven... heeft Engeland zich daar ten opzichte van de Joden gedragen? Uh, niet best. De Joden konden er niet binnenkomen en ze hebben de Arabieren bevoordeeld. Hoewel de, een Joodse brigade vocht aan de geallieerde kant. Ze mm. hebben heel sterk ge, krachtig gevochten daar. Ja. Wat is er toen gebeurd? Toen in 1956 was er weer een oorlog. In 1956 gingen Engeland en Frankrijk samen vechten tegen Egypte. Om het Suezkanaal. Ja. En Israël die maakte van de gelegenheid gebruik om van de andere kant te vechten. Omdat in de Sinaï zaten al die terroristen. Ja. En die vielen regelmatig Israël binnen en pleegden daar moordaanslagen. Toen heeft Amerika, die heeft Israël bevel gegeven aan, en Engeland bevel gegeven en Frankrijk om op te houden met die oorlog. Ja. Toen heeft de Engelse president, de Engelse premier Eden Anthony Eden, heeft een telegram gestuurd naar de Amerikaanse president over to you. Dus op dat moment is de wereldheerschappij bij Engeland vertrokken, weggegaan en is aan Amerika overgegeven. Oké. Okay. En zolang Amerika de Joden steunde, heeft Amerika zegen van God gekregen. Ja, er wonen natuurlijk heel veel Joden in Amerika. Er wonen heel veel Joden in Amerika. Eh, het probleem met veel van de Joden in Amerika is dat ze dermate geassimileerd zijn, dat ze soms meer Amerikaans zijn en dat ze hun Joodse identiteit verliezen. Ja, want een paar afleveringen eerder hadden we het juist over dat de, de Joden niet geassimileerd zijn. Ja, maar velen wel. Als volk niet. Als ja, geheel als, niet. Als natie. Ja. Oh, ja. en, en het zal de Amerikaanse ja. joden uiteindelijk ook niet lukken. Maar nee. een resultaat, een negatief resultaat van het assimilatieproces is... dat ze zich tegen Israël verzetten. Of dat ze onverschillig zijn tegenover Israël. Dus met de wereld meelopen. Ja. En dat zal ze niet lukken. Ja. Zijn er concrete uh, bevoordelingen? Is er, is er een concreet voorbeeld van zegen voor Amerika? En een concreet voorbeeld van vloek voor Amerika? Nou, zegen is dat Israël ook een enorm ja, materieel gesproken rijk land is. Mm -hmm. Tweede zegen is dat uh, in, uh, Amerika uh, enorm veel evangelische christenen heeft. Bijbelgetrouwe christenen. Uh, een, een derde zegen. Denk je dat dat een gevolg is van? Oh, daar heeft het ook mee te maken. Ja. In alle opzichten. Geestelijke zin, materiële zin. Mm -hmm. Geeft God zegen als wachter achter ja. is Israël staan. Een duidelijke zaak. Maar nu is ook is het bewezen <coughs> dat... Als zodra een Amerikaanse president Israël onder druk zet, zoals Clinton heeft gedaan en, en zoals bijna alle presidenten doen, komt er een ramp over Israël. Ja. Die 9-11, 11, 11 ja. september uh, 2001, toen de Twin Towers uh, in, uh, door de extremisten in elkaar stortten, ja. dat was net voordat Amerika een, paar, een week daarna in de Verenigde Naties wilde aankondigen dat er een Palestijnse staat was. Het oh. is weinig bekend, maar het is wel zo. Het ja. was het plan dat er een vergadering zou zijn in New York van de VN... en Amerika zou aankondigen dat er een Palestijnse staat zou komen. Het is wat. En, en, en ook tornado's en, en, en allerlei andere rampen en branden en, en weet ik wat... Mm -hmm. is een direct verband ook met de houding van de Amerikanen tegenover Israël. Zijn er voorbeelden... Ik haal het Koningshuis net al aan, maar zijn er voorbeelden van voor Nederland? Ja, ook interessant... Um, toen Nederland dus pas Noord-Nederland, een protestants land geworden was, toen uh, waren er ook Joden die Nederland binnen, uit Spanje en dergelijke die Nederland mm -hmm. binnen En die hadden daar ergens in zo'n uh, uh, aan de grachten, er zijn onderzijden van die kelders, hè, en die opslagloodsen, hadden ze een synagoge ingericht. Ja. En op een zaterdag, een Shabbat, hadden ze een, uh, een dienst daar en de, de stadsdienaren kwamen daarachter. Hé, hey, wat moeten jullie daar? Het is toch geen zondag? Nee, nee, maar wij zijn van het volk des Heren, zeiden ze angstig. En wij hebben op de Sabbat, op zaterdag, hebben we die... Oh, dat kan toch niet? Ah. Zij haalden dus de burgemeesters erbij. Ja. En de burgemeester van Amsterdam en, en, en, Was en een dat, Jood? Nee, dat was... Ja. Cohen was dat toch niet hoor, want dat is heel lang geleden. Ja, ja. En, uh, en die burgemeester die zei, oh ja, maar, maar wij hebben net als de Puritijnen, en dat is het volk van God, ja. en laat ze maar. En binnen een mum van tijd uh, kwamen er duizenden Joden uit de hele wereld. naar Amsterdam. In Amsterdam. En, ja. en, en die namen hun know-how mee. Daar heeft natuurlijk de geweldige Portugese synagogen gestaan. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. En die namen hun know-how mee, hun kennis van, van handelswegen mm -hmm. en, en hun kennis van, weet ik wat allemaal meer. Ja. En, en Amsterdam, dat werd de hoofdstad, bijna de hoofdstad van West-Europa. Ja. En wanneer periode speelt, uh, speelt dat dan? Dat speelt vanaf, nou, laat ik zeggen, de 17e eeuw, de 17e, 18e eeuw. De gouden eeuw. De gouden eeuw, ja. Toen kwam de gouden eeuw voor Nederland. Ja, ja, ja. die heeft direct met onze houding tegenover Israël te maken. Dat is toch nog eens even aan meneer Balken vertellen. Uh, meneer Balkenende heeft dat boek van mij gekregen, waar het ook in staat, dit. Okay. En dat lag toen hij in het ziekenhuis was, konden we zien dat dat op een stapeltje boeken lag. Het lag, ah, helemaal, ja? het lag helemaal onderaan hoor. Uh, had hij het <laughs> al gelezen zeker? <laughs> ja, was maar waar. Ja, nou, het probleem is met onze broeders politici, is dat zij het, hun politieke handelen scheiden van hun geestelijk zijn, van hun christen zijn. Hmm. En dat is het grote probleem. Ja, dan kun je zeggen, we hebben scheiding van kerk en staat, maar God scheidt de kerk en staat niet. En de antichrist ook niet, hoor, we de de vorige aflevering. En de antichrist ook niet. Nee. En dat levert problemen op. Het is nog altijd, ik zal zegenen wie u zegen. En uiteindelijk zien we nu in deze tijd dat de hele wereld tegen is. is. Ja. Dat, de rol van Europa erin? Want we gaan alweer aardig naar het einde van deze dat, aflevering. Dat ja. De rol van Europa erin is dat Europa, wat we de vorige keer hebben gezien, ja. is het herstelde Romeinse Rijk. Ja. Het Romeinse Rijk wordt in principe het Rijk van, wordt Rijk van de Antichrist, het Babylon van de eindtijd. Ja. En, en dat zal zich tegen Israël verzetten. En dat gaat meedoen met uiteindelijk de oorlog van alle volken tegen Jeruzalem. Ja. Er waren, dat voert nu te ver om op door te gaan, maar er waren een paar landen die daar waarschijnlijk uitstapten. Hè? Met die horen die, die verdroren oh, ja. werden en zo. Dus het zou kunnen zijn dat we in, in principe een aantal landen in Europa toch uh, voor Israël kiezen, of niet? Mogen de Heer geven dat dat ook ons land is? Ja. ja, ja. Dat, nou ja, daar kunnen we toch als christenen voor bidden. Ja, dat is ook voortdurend ja. mijn gebed, dat, ja. dat de Heer... Balkenende en, en, en Rauwvoet en en, Rauwvoet en, en, en Verhagen ja. en, en, en die hele uh, club die ons regeert, ja. dat die toch de, de moed heeft, de morele en geestelijke moed heeft om de luis in de pels van het anti-Israël Europa te zijn. Ja. Ze krijgen dan wel op hun kop van Solana en van al die andere lieden, maar dat geeft niks, want één jongetje in een club van jongens die slecht willen doen, en, en dat zegt, jongens, dat mogen we toch niet doen? Ja. Die, die kan de hele club tegenhouden. Ja, dat zag je maar uh, met bepaalde verkiezingen uh, voor, uh, voor Europa. Hoe ja, dat af? Ja, dat, dat ja, en, en, ja? ja dat dan hadden we waren, Frankrijk je, natuurlijk wel ja, aan onze het, zijde. Ja, het waren twee jongetjes. Maar... Ja, ja, ja, ja. ja dat, dat kan er geen. <laughs> maar maar het, het kan natuurlijk het wel. Het kan wel. En, ja. en, en mogen God dat geven, dat God nog een opwekking geeft. En dat God ons weer onze rol laat zien als, als, als ja. vrienden van Gods volk. Ja, wat zou je tegen mensen willen zeggen die nu kijken... die eigenlijk helemaal niks met Israël hebben? Uh, wees eerlijk. Ja. Kijk eerlijk. Want we worden... Iemand die dit boek las... en ik had dat op een seminar... en die had het gekocht... en ik had hem nog korting gegeven ook. <laughs> daar, daar werd ik gek op op korting. En die komt de volgende seminaravond... die komt naar me toe... Uh, oh nee, die zei het openlijk in het publiek... hij zegt, meneer, nu ik dit boek gelezen heb... begrijp ik pas... Hoe de media ons voorlichten. Want er gaat één gruwelijke leugencampagne gaat er over de wereld, over Israël. Alles wat Israël doet wordt afgekraakt. Zodra Israël zich maar even verdedigt tegen de terroristische aanvallen... Eh, dan, dan, dan komt er veroordeling uit van de Verenigde Naties. Ja. Eh, er zijn al duizenden raketten van, van de Hamas uit Gaza op het dorpje Sederot gevallen. En Israël verdedigt zich nauwelijks. Ze ja. doen niks. Klopt. Omdat ze doodsbenauwd zijn voor een veroordeling. Of ze dat op zichzelf een donder krijgen van, ja. van Condoleezza Reis en van Bush. En wat ze ook moeten doen, ze moeten op hun knikjes naar Amerika toe. En ze moeten niet op Amerika vertrouwen. Dat is, dat is net als in de oud-testamentische tijden, is, wat, Israël, wat Egypte was voor Israël: ja. een gebroken rietstaf, ja. zegt, zegt de profeet. Ja, ja. En nu is er in Israël wel een partij die dat wil doen. Okay. Een onderdeel van de Likud. Ja. En die willen dus zeggen, wij moeten op de Heer vertrouwen. We moeten weer de Bijbelse waarden herstellen in ons land en in ons volk. Ja. Nou, en dat, dat geldt en, en, natuurlijk ook voor elk individu. Dat geldt voor iedere persoon, geldt ja. dat het natuurlijk ook. Ja. Ja. Het wordt, als je Jezus niet volgt, wordt een puin op in je leven. Ja. En dan, gaat, dan ga je uiteindelijk te gronden. Ja. Maar alleen Jezus kan redden. En, en dat wil hij ook graag. Dat, dat hij wil graag. hij graag. Dat zien we aan de Heere God. Hij wil niks lief. Hij wil niet dat de zon daar verloren gaat. Hij, Hij wil... wil niet dat de hele wereld verloren gaat. Hij wil niet dat de wereld verloren gaat. Ja. Hij wil dat ze gered zich bekeren, dat hoort erbij, ja. en gered worden. Ja. Ja. En bekeren is, ik keer me om, ik keer me naar u, Almachtige. Ik keer me naar u, Heer Jezus. En dat is het mooiste wat er is. Dan komt de vrede in je hart. En dan komt er ook liefde voor het volk Israël in je hart. Ja. Want wie komt er aan je leven wonen, De koning der Joden. Ja, en dat, dat zal een heleboel mensen die zo an, anti israël opgevoed zijn, een beetje, beetje neurig. Maar hij is de koning der Joden. Ja, het stond boven, boven het kruis. stond boven het kruis en hij is heen gegaan als koning der Joden en hij komt terug als koning van Israël. Daar is sluiten we mee af Jan. We okay. gaan uh, de volgende aflevering hebben over Jeruzalem. Uh, ja, laten we dat maar eens doen. De hoofdstad van deze wereld. Jeruzalem, de hoofdstad van deze wereld. Oh, oh, oh. Dit oh. wordt steeds erger. Dit wordt steeds erger. Hartelijk dank voor het kijken. Eh, zegen of vloek, eh, laten we het bij de zegen houden. Als u Israël zegent, dan zult u gezegend worden. Ik dank u voor het kijken. Graag tot een volgende keer.